Opa, dat is manier niet meer zoals het tegenwoordig gaat. Hé, hey, luister hier eens naar. Nou. Hé, hey, stop, er moet nog een beestenrommetje en een hoiëtje bij. go again. Ik ben zo gek, ik ben zo gek, ik ben zo Dit is het, man. Dit is het, man. Hé, hey. heb je dat gehoord, hé? Hey. Opa, zie je nog? Dit is de manier En zo gaat het voor het goed. Hé, hey. hé, hey, man, tot de volgende keer, hé. Hey. Hallo.